Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat de Russen slang een eiland hebben gebombardeerd met fosfor. Volgens een Oekraïnse bevelhebber vlogen Russische straaljagers vanaf de Krim... naar het eilandje in de Zwarte Zee en lieten ze de bommen vallen. Oekraïne heroverde deze week het eiland op de Russen... die het aan het begin van de oorlog hadden ingenomen. Volgens Moskou vertrokken de militairen als gebaar van goede wil... maar Kiev spreekt dat tegen. De KNVB erkent dat er te weinig is gedaan met signalen van oud-bondscoach Vera Pauw over seksueel misbruik. Pauw zegt in NRC en op Twitter dat ze in de jaren 80 als speelster door een hoge voetbalfunctionaris werd verkracht. Later werd ze door mannen uit de voetbalwereld twee keer aangerand. Pauw zegt dat ze geen gehoor vond bij de voetbalbond. Uit extern onderzoek blijkt onder meer dat de KNVB inschattingsfouten heeft gemaakt. De bond noemt het verder onacceptabel dat Pauw geen veilige werkomgeving had. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn drie agenten en een politiehond doodgeschoten. Dat gebeurde toen ze afkwamen op een melding van huiselijk geweld. Toen de politie bij de woning aankwam, opende de schutter het vuur en ontstond er een urenlange confrontatie. Uiteindelijk kon de man worden opgepakt. Volgens de plaatselijke sheriff had de dader een vooropgezet plan om de agenten aan te vallen. De 49-jarige schutter is voorgeleid voor moord. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld dat het betaalde na een hek met winst terug. Drie jaar geleden legden criminelen alle systemen plat. De universiteit betaalde 200.000 euro aan bitcoin als losgeld. De politie nam in het onderzoek cryptomunten in beslag. En die zijn nu in de tussentijd meer waard geworden. En daardoor krijgt de universiteit nu 500.000 euro terug, meldt de Volkskrant. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 21 graden aan zee en mogelijk 26 in het binnenland. Morgen en maandag wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Er staat door werkzaamheden op de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad. Bij Lelystad 12 kilometer met een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Toebak Leeft op de radio. Het is even na acht uur hier in een zonnig zandvoort. Dat is het zeker. Wat zitten die gasten van Toebak Leeft er nou alweer. Ja, het is toch prachtig? Man. Goed, Om ze allemaal al samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Precies, die moet je strenger in de gaten houden. Het is uh, zonnig in de zandvoort. Het zonnetje schijnt hier binnen nog niet. Want de vrouw de Zus is nog niet aangeschoven. Dat is echt onmerkelijk. Het is niet glad buiten. Het is niet mistig. Het is goed zicht, dus je zou denken met die fiets moet ze veilig deze kant op komen. Maar nou, je weet het toch allemaal niet? Je moet even afwachten. En ik werd vanochtend wakker en toen dacht ik bij mezelf: Naar Zandvoort aan de zee. Het is een recht Echt waar. is het van is een nieuwe Zandvoortplaat die door Jolande naar me toe werd gezonden. Hij is een beetje traag, maar hij is al 165 keer bekeken, zag ik dus. Nou, wie weet, wordt het een grote hit. Drie likes. Nou. Dat is nog niet echt heel erg veel, maar het, is, het, is, het, kan nog het kan nog grote hit worden, dat zeker. Nou goed, we wachten even tot de dame aansluit, aansluit, aansluit. En eh, straks hebben we natuurlijk onder andere de Zandvoortse berichten. En natuurlijk niet te vergeten de geschiedenis, want er is weer een hoop te vertellen wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. Eerst maar eens dus even een lekker oud plaatje. Het heeft niet weg van proxy uh, music, maar het is toch net even anders. Dat is toch full for love. No. <laughs> Music, full for love. Dat is dit soort muziek? Dashpop komt voor mij uit België vandaan, heb je wel gehoord. Toch. Daar komt leuke muziek vandaan, dat kan ik je nog gewoon vertellen. Nou goed, gerustig. Je kan gerust de ademhalen. Ze is aangeschoven, ze is niet van de fiets afge Ze was, gewoon even nee. weg was je even weggezakt in een boek? Was ja, zoiets, ja. Ja, okay. nee, Maar ook, ook wel wat was spannend. dus ik moet mijn fietspan op gaan pompen. Goedemorgen, trouwens, allemaal. Ja, goedemorgen. En, uh, ja. Oh. <laughs> Maar uh, dan heb ik toch, als ik de bocht doorga, dat ik denk van, hm, het lijkt wel alsof je dan uh, oh. uh, weer veel schuiner gaat of zo. Ja, het is van hele grote dikke banden. Nee, nee. Die, heb je, je zo'n nee, dikke bandenfiets? Nee, nee, niet meer. Niet oh, meer. niet meer. Oké. Okay. Die ja, had ik wel. Oké. Okay. Maar het is toch, uh, het is toch uh, daardoor rij je dan toch ook niet zo onbevangen nu. Nee, nee. Je, je, je, het moet nog niet je, zo bejaarder worden. Die, die valt met zijn elektrische fiets. Weet je? je hebt het idee dat het glad is op weg, omdat die banden gewoon nog even een, een paar ja, centimeter opschuiven. Zo. Ja, die moet, ja, ze moeten echt, uh, echt even goed opgepompt worden. Nou goed, het, ah. we nemen nog even de, de week door. En uh, ik, ik was echt verbaasd. Gewoon, ik denk, nou, ik hoef nog voorlopig niet, rust, niet uh, druk te maken. Want ik zag natuurlijk uh, de boeren op straat. Ja. Ik, echt, elke dag was er een soort middeleeuws... Een soort middeleeuws gedoe op de televisie. Met van die boeren, zo'n opstand en zoiets. Ja. Die dan nou gewoon echt met elkaar te lijf gingen. Met die, met die politie en zo. Ja. Ik denk bij mezelf... Kijk, als er nou nog van beetje baan... Een beetje Les zoiets. Ja, ik bedoel... Bijna. Ik bedoel als, ze kunnen straks gewoon onze steden gewoon, uh, verdedigen. Als de Russen hier naartoe komen... Dan nou kunnen zij gewoon zeggen, maar ze uh, staan in hun ja, mannetje wel. Ja, dat is een goed idee, ja. Ja, dus ik bedoel, uh, carrière switch zit er gewoon in. Ik bedoel... Uh, Heel goed idee. Je ziet inderdaad. gewoon dat de politie totaal niks kan met die boeren. Met die tractoren die er naar de straat op gaan. Echt, door strobalen vliegen in de, in de brand in de gewoon. De switch, en ja. Ze staan erbij, ze kijken naar en ze proberen in gesprek te komen. Met een boer. Nou... Ik weet niet, wat je die boer gaat aandoen... dat had je nog niet doorgelezen. Dat, doe, doe dat eerst even, voordat je in gesprek gaat met hem. Want ja, je, ze willen echt alles afnemen. Maar je ziet ook inderdaad... er begint daar zich ook een tweedeling af te spelen. Dus ja, ja, de, de ja. boeren die, die echt uh, natuurlijk boeren. En, uh, en, en uh, dat dan andere mensen de demonstratie proberen te kapen. Weet je, van uh, Extinction Rebellion. Oh ja, en, ja Weet ja. ik al die andere. Ik hebben ook aandacht. Ja, maar die, die komen dan ook even ja. die gaan. Dat zijn dan de, de hardcore gasten. ja. En uh, dus ik, ik lees af en toe dan wel een beetje op Twitter. En dan zie je gewoon hoe mensen dan tegen elkaar tekeer gaan. En dan denk je van, oh, dat is echt niet normaal dit. Ja, en het maakt dus ook altijd indruk, zeg maar, gisteren uh, op één... Dan hadden ze weer een leuke vorm gegeven. Bij, elk, bij elke beeld hadden ze onderin een brandende stroopbaal gemaakt. Oh, van, ja, toch weer framing dit, hè. En natuurlijk moest die man met die hamer nog even tevoorschijn komen. Het is maar één man met een hamer geweest, hè. Ja, oh. mezelf. Ja, natuurlijk altijd van die mensen die zeggen... Ja, maar de boeren... Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar die reactie is toch vrij heftig die ze, die ze momenteel geven, hoor. Ja. Ik weet het. En die biologische boeren die worden ook een beetje in de kou gezet. Ja, die zijn hard bezig. Maar toch uh, krijgen die geen geld of... Nou ja, goed. Die worden ook niet in het plan meegenomen. Nou, het is allemaal wel triestigheid. Maar ja, er wordt, er wordt te veel geëxporteerd. En al dat uh, stikstof, dat uh, ja, ja, stapt hem daar. Ja, maar het zijn inderdaad echt die grote stallen. Want die boeren die inderdaad uh, uh, 20, 30 koeien hebben die buiten staan... daar is er niks meer aan de hand, weet je wel? Nee. Want anders moeten de paarden misschien ook wel uh, straks uh, verbinderd worden. Die staan ook allemaal in het stro. Oh. En als daar ook de urine met de, met de mes Maar het oh, zijn weer ja. andere mest dan, uh, dan uh, koeien. Hè? Ja. Dus uh, dat geeft misschien toch wel een ander effect. Nou, misschien moeten zo. wij gewoon zeg maar het voorbeeld nemen... dat wij zeggen ook gewoon thuis alle dingen gaan scheiden al. Ja. Dus je zegt daar, daar plas je in en daar doe je de grote nou, in. Je hebt die compost-wc's. Uh, compost, uh, dus eigenlijk moet daar nog voor de mannen een urine maar... want dan weet je al zeker dat de urine gescheiden wordt... Ja. En dan uh, uh, voor de dames is je uh, dan aan de voorkant gaat je plas als je zit... en de achterkant gaat het in, uh, in zo'n mest uh, ja. compartiment. Dat heb je vaak dus wel bij die tiny houses, hè? Ik ben, ik vroeg hem wel, ik ben wel blij uh, dat ze in Amerika zeg maar, nog niet met die stikstof zo fanatiek bezig zijn... dat ze daar de boeren ook nog proberen. Ja. Want ik ben bang als die de straat op gaan. Ja. Die hebben uh, niet alleen maar een trekker en nog... Uh, ja, nee, en, dat is ook zo. En een combine We ja. dus gaan niet. dan met z'n allen dan naar het parlementsgebouw. En dan uh, rijden ze ja. gewoon met die tractoren die trappen op, weet je wel. Stel je, stel je uh -huh. voor dat ze met het Witte Huis gaan bestormen. Nou, daar moet je toch niet aan denken. Nee, Hè, dat is nee. nog niet eerder gebeurd. Dat zou toch zomaar weer echt uh, fout kunnen aflopen. Ja. Nou, je begrijpt al genoeg met hier maar deze twee uur vol te krijgen natuurlijk. Zeker weten. Zeker weten. Eerst even een rustig plaatje. Even bij te komen, zeg maar. Oh. En ik zoek ze altijd aan die platen. Nieuwe plaat van uh, ABM. Want ik moet omdrijven. Van er tussen jeet ABM. EBM. Karma climb. Okay. ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. ik ga op een woord door. ren! leuk. Langdradig en longer. Wat leeft. Waking up voor dit muziek, hoor. Deze muziek. Spacey Jane. Als eerste plaat hadden we nog die editors. Karma, Climb, ABM is de nieuwe plaat. Editors bestaan dit jaar 20 jaar. Dat zou je niet geloven. 20 jaar bestaan ze al. En uh, uh, werken aardig aan de weg. Timmeren aan, redelijk aan, uh, aan hun carrière. En de Spacey Jane dus op uh, richting 2016. Nog niet zo oud. En als je kijkt op de Wikipedia, man, pagina's zijn er al te schrijven over deze uit Perth komende Australiërs. Die uh, deze muziek maken. En een beetje dromerige jaren 60 muziek. Leuk is dat. Ik. Dat spreekt me altijd wel aan. Goed, het is Toobak Leuven en toestel op aanstaan. Straks de stand voor zijn berichten. En de uitzicht uitzichten voor, voor dit week. Ik geloof nou ja. Nee, vanmiddag gaat het wel een beetje regenen, geloof ik. Nee, toch? Nee, of, uh, nee nou, niet regenen, blijft droog. Week. Maar de zon gaat wel weg. Oh. Zoiets. Dus als ik wil zwemmen, moet ik eigenlijk niet vanochtend gaan. Als nee, het lekker warm, blijft. Het is het toch niet erg, toch? Nee, dat is waar. Dat is waar. Nou goed, vorige week waren we niet alle twee. We even een weekend weg. En ter inspiratie was ik in een klein, had ik uh, intrek genomen in een klein zomerhuisje uit 1949. Oh. Was het dan net geen uh, Rietveld uh, zomerhuisje, maar ik kreeg wel het gevoel erin. Wel de stoelen? Nee, nee oh, daar moet je niet op hebben natuurlijk. Dat is een zomerhuisje. Heb je het Rietveld uh, zomerhuisje wel eens bekeken? Nee. Moet je maar eens op Google. Die staat in, uh, in petten bij, uh, Nou goed, ik werd ooit geweten hoe dat heet daar. Maar goed, dat, dat word je nou niet heel erg blij van. Als je denkt, van, nou, we gaan eens even genieten. En dan ga je in het zomerruisje van Lietveld. die je ik zo strak en kil. Hmm. Ja, de omgeving maakt het veel goed dan. Nog dit zomer, waar wij in uh, waren getrokken met z'n twee, we zaten 49, net waar naar de oorlog gebouw. Waar lag zo'n huisje waar? Otterlo. Otterlo. En uh, uh, daar hebben ze wel uh, ter herdenking van... er is daar een flinke slag geweest met de, met de Duitsers. Vooral heel veel Amerikanen en Engels hebben daar gestreden. En daar hebben ze aan de zijkant van de weg... allemaal, uh, ja, noem je dat, vlaggen hangen. Wimpels met foto's van... Amerikaanse soldaten... nee, vooral Canadese soldaten die er gestreden hebben... met hun naam erbij, hoe oud ze waren... en wat ze, wat ze gedaan hebben. En dat, vond ik wel heel, dat maakt wel indruk. Dus dan loop je daar gewoon... en dan, ja, dan hangt daar gewoon een foto van iemand... die daar geveg, gevochten heeft... In uh, 1945 was dat, geloof ik. Dus nou, het was een, uh, een leuk uh, weekendje weg. En dat huisje was bijzonder natuurlijk. Zo'n hey, Die had je ook echt gehuurd voor... Ja, uh, nou, gewoon een vriend van mij die zat erin. Het is bij hem in oh. de familie. Oh, okay. En dus die kon gewoon gratis daar even slapen. Maar goed, uh, ja, oude zomerhuisje spreekt tot de verbeelding. En dan is echt zo'n huisje met, waar je nog met een om een zandpad naartoe moeten rijden, weet je wel. Oh ja, ja, Dat, ja, ja. dat je denkt van, daar zit je half vast ja, met je, je auto. Kamp. Het idee van die Amerikaanse film, dat ze het huisje bij de lake hebben. Zo, ja, zoiets. Dan, uh, ja, zoiets. Ja, zoiets kreeg je gewoon. Het was port... het ook aan een meer? Of was het, uh, nee, dat nee, het niet. was tussen de bomen. Ja. Waar staat die dan? Oh daar, oh daar. Oh wacht, ik schuif die tak oh, een beetje wat, aan de zijkant Oh Met streepjes gemaakt hadden ze het. Ze noemen het ook de stripe. Dus ik vond okay. het een bijzondere ervaring. En jij, waar was jij naartoe? Uh, ik was naar, uh, naar Hamburg helemaal. Okay. Dus het was al een stukje rijden. Ja. Dus uh, Vorige week om deze tijd uh, zat ik net in de trein naar. Uh, naar uh Slotendijk, en daar uh, stapte ik in de auto en dan haalde mijn broer op, en dan gingen we een soort roadtrip. Dat wel gezellig. Ja? Want uh, zeker met zo'n broer, die zie je ook niet iedere dag. Nee. Dan zit je wat langer met elkaar in de auto. En dan kom je best wel tot uh, mooie gesprekken, vind ja. ik altijd. Dat je denkt, van. En dat oh, je meegiet met een liedje, en dan uh, bab je babbelt lekker. Ja, dat vind ja. ik altijd, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, dat is waar. Je familie vergeet je nog wel. Eens. Dat heb ik wist En dan zit je bij elkaar. Dan denk je, oh ja, vroeger. Dat. dat was ook nog vergeten. Ja, wat lorten. was voor jij ja, eigenlijk van toen aan toen? En uh, ja, oh, ja, dat, nou, dat zo heb ik het nooit beleefd. En, nee, weet en nou. je hebt het even over de anderen. We nemen allemaal iedereen even door. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben het echt uh, heel aangenaam gehad. Nou, je een terugweg, uh, ja, en op de terugweg ben ik bij een nichtje langs geweest. Die woont in de Leeuwarden. En daardoor, het was sowieso leuk om de nieuwste vertellig te zien. En, uh, maar maar uh, daardoor uh, had je een leuke pauze. En toen gingen we over de afsluitdijk uh, weer terug dan. Hè, langs uh, door yeah. West-Friesland. En dat is eigenlijk achteraf heel goed geweest. Want anders hadden we in die boerenprotesten gezeten maandag. Oké. Okay. Dus uh, want als we even, inderdaad echt via uh, Lelystad en ja. zo... En we, nou ja, dan hadden we echt uh, de hoofdprijs gehad hoor. Jezus, zeg. Ik ben er niet in het denken. Ik zeg dat je matigat. tussen zitten, dus dat zit. Ja, dat, ja, was, ja. Die, die miljonairs. hè? Huh? Miljonairs? Ja, wist je niet. 40% van de boeren zijn miljonair. Ho. Is dat echt, hebben ze dat geld nu al? Of als ze alles zouden verkopen, zijn ze dan zijn, miljonair? Of kan je dat iemand die megastallen, die Dat die miljonair zijn? Ja, als ze als die, die stal nog even om kunnen zetten in, uh, in geld. Als ze daar zeg maar appartementen ja, zouden ook, bouwen. Ja, voor Polen ja het of is, zo. het geld zit vaak in grond nou, goed, en in steen, hè? Het, dat is het verhaal wat ik elke keer krijg van allerlei mensen die, die zeggen... Ja meneer, 40% van de boeren zijn miljonair hoor, nu al. Echt waar? Ik weet niet wat daarvan waar is hoor. Nee. Dat weet ik ook allemaal niet. Goed, maar de nou, mensen dan... krijgen last van hun en nou gaan ze zeuren. Hè? De, het volk gewoon... Uh, ja, de boeren is ons voor, maar ze mogen, ze mogen geen last van hebben van, van de files. Nee. Ik, maar ja, nou ja, het is inderdaad de mazzel dat ik inderdaad weinig op de grote weg zit. Maar als jij inderdaad dan uren moet wachten... Ja. en ook wat je hoort dat mensen dan naar het ziekenhuis moeten... omdat de vrouw moet bevallen en dan uh, ja. kunnen ze niet verder. Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, dat is zeker. En dan denk je, zij is de ze miljonair, wat zeur is het dan? Ja, dan krijg je een heel ander idee. Ik krijg een beetje mijn kind op de achterbank, ja? Ja, zeker. Nou, fijn. Uh, tijd voor muziek, dames en heren. We hebben een, weer een, een, een lijstje met nieuwe platen. Island, en dat is de nieuwe van Gorilla's. To the collective of the dawn. I were planning To, light. to grow a themselves to. van de Gorillas, Cracker Island, Fuching Thundercat. Ik ken die gast niet, maar het is wel een toevoeging, dat is wel duidelijk. Gorillas bestaan al sinds 1998, maar. Bij nee, fictieve persoonlijkheden die bestaan er dan allemaal cartoon figuurtjes. En het uh, schijnt ook dat die uh, gast die op die, um, op die straten tekent, hoe heet die ook alweer pas alleen nog een schilderij van verkocht, is wat versnipperd werd. Banksy. Banksy. Dat hij er ook nog iets mee te maken heeft. Maar het lijkt allemaal een beetje op elkaar die uh, vorm geeft. Maar gorillas en uh, het is natuurlijk ook Diamond Albarn van Blursy daarin en James uh, Hewlett die zijn de oprichters daarvan. Nou goed, uh, het is, uh, dat vind je ook niet? Het is bijna half. Zullen we nu gewoon maar de Zandvoortse berichten dat doen? Dat lijkt wel heel goed plan. Ja, anders worden we weer veel te laat. Dat kan het dus ook helemaal niet. Zandvoortse berichten. Zeker. Nou, het uh, schijnt dat er een duo, Siggy uh, en Die. Once, die, de, die, ones, uh, die zijn uh, ook zeer populair aan het uh, worden. Uh, ze hebben ooit een single uitgebracht. Dat heet Rondjes. Dat was de eerste single. En ze zijn alweer bezig met een derde single. Ze zitten op top-notch. En top-notch is ook waar Henny Vriend heeft gezeten. Die is nu dood. Nou, het wordt normaal. Dat heeft er niks mee te maken. Maar goed, dat is een goed, uh, top, uh, goed uh, label. En uh, deze twee buurjongens zijn een aantal jaren geleden begonnen met rappen. En dat, uh, dat, dat pakte goed uit. Uh, ze hebben op TikTok al uh, echt wat heel wat uh, viewers, heel wat uh, volgers. En uh, bijvoorbeeld rondjes is al 2 miljoen keer gedraaid. En de clip is ook opgenomen in Zandvoort. En ze hebben nu een derde uh, single gemaakt, Dat het Umbrella. En die is ook te zien op MTV en op. Uh... ZFM, hoor je hem ook regelmatig komen. En 3 voor 12 is een, uh, iets van de VPRO. Dat is uh, elke avond op Radio 3 is dat ook te bluisten. En daar, is, daar zijn ze echt populair, deze hip duo Sikki en DN Nou, we moeten binnenkort maar een keer een trekje van hen draaien. Een rukje. Toch? Ja. ja, vind ik ook. Ik heb echt iets met reps. Nou ja, vanavond is de tiende editie van Dancing in the Street. Ik ga er sowieso even heen. En uh, gisteravond is dan ook uh, begonnen uh, het culinaire evenement Wereldse Smaken. Ik heb wel al gezien wat er allemaal aan opgebouwd is. Het is echt enorm en uh, ze hebben gisteravond natuurlijk best wel massig gehad met het weer. Yeah. Nou, vanavond ga ik ook even kijken of ik uh, daar iets lekkers ga proeven. Okay. Dus je hebt uh, een, een website zelf die heet www.wereldsesmaken.com op Facebook en Instagram. Dus uh, ga even kijken wat voor gerechtjes er zijn. Stippel een routetje uit. Oké. Okay. En, uh, en, nee, niet... en het leuke is wel, normaal gesproken, vroeger had je dus een andere weekend altijd. En uh, het was het lekkerste weekend volgens mij heette dat toen, dacht ik. En dat is, uh, dat is op een gegeven moment gestopt. Ja, Inwege dat corona het ook culinair Weekend. culinair Weekend. culinair Weekend, dat was het ja. En dat is natuurlijk gestopt toen het tijd met corona. Ja. En uh, daardoor, uh, nou toen hadden ze zelfs zo van... nou ja, we hadden dat toen een keer gedaan... omdat we zoveel jaar bestonden. En het is nu al goed geweest. En gelukkig zijn er toch een paar mensen... die uh, in de uh, schoenen zijn gestapt ervan. Ja. En dat waren dus Edwin Sibbel... en Bas, Bas Lammers en John Swiers. Ik denk aan uh, Sibbel. denk ik aan... Uh, Hans -Sibbel. Heet hij eigenlijk Lebis Ja. Dus Sibbel en Jans Ja maar uh, ja, Bas Lammers ook. Ja. En Jan uh, Sweers. En, John en uh, volgens mij is Bas Lammers van de Beach Club Team. Ja, er zijn allemaal mensen die allemaal verschillende dingen op hun naam hebben staan hoor. Die zijn heel, echt inventief zijn en uh, ondernemend. Ja. En het grappige is, het is echt heel breed ook. Hè. Er komen allemaal trucks uit Thailand. Niet ja. uit Thailand, maar die peterseren Thai eten. Ik heb al één gezien, eten. het ziet er zo leuk uit. Hoor. Dus sommige foodtrucks die zijn... Heel, uh, het lijkt net alsof het zo'n uh, uh, echt zo van blik is, weet je wel. Oh ja, ook uh, zo hele dunne aluminium, een beetje gewaaierd en zo. En, uh, echt leuk. Ja, Indonesië, Japan, Vietnam is allemaal. Uh, Midden-Amerika, Zuid-Amerika. Ja, Holland uh, Duitse keuken is er Een cocktailbar, een wijnbar, bier. Nou, en Australische wijnen. En, nou, het is echt een, er komt ook een draak. Drakeshow, rock'n'roll, flamingo. Oh, laat maar. Uh, uh, wat is Giets het Vreemd? Festival is dit, joh. Ja, maar komen die op een bepaalde tijd, die draken show en zo. So? Is dat ja. 's dus middags? Nou, dat weet ik dat niet, weet maar, je niet. Nee, oh. maar het mag is dan wel. <laughs> staat er ook iets nieuw timeless, gaat, uh, die is gestart, als dus het goed is. En die gaan allerlei hits laten horen. Ik, oh, ja, dat is dan okay. weer niet zo'n werelds... Je moet niet gaan hits gaan draaien. Je moet echt iets doen uit dat land. Ja, dan dat krijg je weer leuk, een ja. van de grote hitshow. Dat is voor mij niet helemaal... waar uh, ja. uh, deze culinaire event, de wereldse smaak aan, aan moet vo uh, voldoen. Goed, uh, kunstenaars zijn tevreden over de Alte... Uh, uh, atelier uh, Weekend. Dat was op 25, 26 juni. En vijf kunstenaars uh, hebben acquisities gehad... in de oude brandweerkazenen. Er zijn veel vragen gesteld. Alles Walter uh, Sands uh, die heeft gezegd... Uh, ja, dat moeten nog een keer doen. Uh, Wilma Iepenburg, die had echt zo... Ja, dat is echt goed. We, we bedragen echt bij het culturele, culturele erfgoed van deze dorp. En uh, we kunnen aansluiten bij de ambitie van cultureel dorp Zandvoort. En, nou goed, uh, ze hebben flink op hun eigen borst lopen timmeren... dat het allemaal zo goed was gegaan en dat het er echt bijdraagt... Agent. Fantastisch! Ja, zeker, heb gaat zeker. het over kunst. Ja. Ik heb oh, een sorry. beetje triest nieuws... want dit Timmerdorp Zandvoort slaat dit jaar... een jaartje over. Ja, ik heb het gelezen. Het is heel jammer, maar het is de, dus, ja, de initiator... en organisator van de Eerste Uur, Dimitri Bluis... die heeft samen met zijn vrouw Dimfie... en zoon Nick... Mick, negen jaar lang veel enthousiast, heel enthousiast gedaan... maar ze hebben een recente opening... van een kerstverse onderneming. En daardoor hebben ze geen tijd voor de voorbereidingen... voor Timmerdorp. Maar volgend jaar... Dan wordt het dus echt de tiende editie en dan gaat het echt feest worden. Want dan hebben ze nu gewoon nu even, even, even ja, wat meer tijd om het leuk te organiseren. Precies. En Dan staan dus uh, nou we hout uh, scherp in de gaten. Het komt vast weer terug zonder het zo leuk. Het is gewoon even, ze hebben even een time-out. Nu komt vanzelf weer terug. Nou, ten compensatie. Zoiets? Ja, doe maar even. Ja. Voor de buren. Die altijd normaal echt wekenlang in die herrie zitten. Is dit de compensatie? Nou ja, het, het, niet, is genoeg. Als daar kindertjes een klein beetje aan het uh, hakken zijn en doen. Ach, dat valt me allemaal wel mee. Ja, een je ernaast wel. Zoet. oké. Okay. Goed, uh, tijd voor uh, uh, een hit uh, van uh, de, de CD van The Cooks. Ten tracks to echo in the dark. Modern days. Walk like an animal Into the world of glass You seem so fragile yet Nothing was built to last All the lies you had All the lies that you led Mean nothing It's trickling down I can't hear the sound In, make, and... In the modern day these mountains so big Look In the modern day these mountains so big This is bigger than the fear of atom bombs The truth is on sale at your local restaurant Time for sailing out has been gone and died Music lover in a world when not your turn Afraid of the shadows of Again. out of misery now I won't slip away But I know what I want you to say And the atoms in my heart all break together I'll hold you forever In the modern day In the modern day Ze hebben een nieuwe plaat uit uh, Ten Tracks to Echo Into the Dark. En dit is Modern Days. Het uh, heeft altijd iets ouds. Maar ook wel weer leuk hoor. Een beetje uh, frisse klanken. En uh, mocht je ze echt leuk vinden. Ze komen in, uh, 17 februari 2023 komen ze naar Nederland. Ik even kijken waar ze in gods spelen. Amsterdam. Nou, ziet zie ze gewoon niet. Maar goed, natuurlijk, ze waren al eerder van plan om hier te de, de go, Maar dat ging toen niet door. En dat kwam natuurlijk door. De corona. En dat ja. is momenteel... Uh, ja, je hebt het nog steeds niet gehad ook, hè, de corona. Nee, dat, uh, maar het is wel dat heel, heel aardig. Ja, het schiet niet op. En nee. van de week zat ik dus op kantoor. Ik had dus uh, maandag zat ik nog in de auto de hele dag natuurlijk vanuit uh, yeah. Hamburg. En uh, dinsdag zat ik op het werk. En een collega naast me die zegt... Uh, oh, ik heb het zo koud. Ik ben buiten, maar ik vind de zon gaan staan. En uh, la. En toen kreeg ik dus om half tien de avond, kreeg ik dan een, een appje. Ja? Hé, hey, ben ik dit? Ja, dat denk ik, weer. Is dat weer, een echte? Ik... Dat is wel goed getuind, hè? Ja. En in ieder geval. En, maar, ik had hem niet bij, want we hadden dus de laatste aflevering van Musical in. Dus we hadden we gezongen en alles. Ja. En, en toen denk ik, de volgende ochtend. Of Seacat pas, want toen had ik die, die telefoon pas aan. En dan denk ik van: shit, weet je wel, oh, super spread event. Super Met z'n allen daar. Ja, want Maar ja, ik wist niet of had... ik het had. Maar, maar het was een collega, die zat dus echt wel op ruim anderhalf. Nou, zoals wij nu op afstand staan. Yeah. Hebben we bij elkaar gezeten in de buurt, weet je wel. Maar uh, ja, je weet het niet. Nee. En ik wilde eigenlijk wel gaan testen. Ik denk, nou ja, maar toen was het alweer woensdag. Ik denk, nou, ik ga het in de loop van de dag gaan testen. Ik ben de hele dag alleen. Maar ja, toen kwam, toen kwam mijn vriend wel ergens een barbecue. En die zat me heel te <laughs> haasten. Straks zijn we te laten. Jezus, maar het enige dit verhaal dan? Ja, Gaat nou, heen? uiteindelijk heb ik dus pas uh, uh, donderdag getest. Oké. Okay. Maar ik had, okay. ik had het niet. Nee, je had het niet. Eindeloos lang verhaal. Weer maar niets. Weer nee. niet. Ja, maar zo ik je lichaam niet geüpdaten. hè? Nee. Nee. Nee, je denkt maar van ja, ik hoorde eigenlijk... wel van iemand laatst uh, uh, dat hij gewoon maar twee. Uh, twee? Twee shots heeft gehad. Geen booster of zo. Maar jij ook niet, maar jij hebt het gehad. Ik, ik heb twee, twee, twee prikken gehad en ik heb ook twee keer corona gehad. Twee keer en, zelfs? Ja, twee keer, ja. ja. Voor mij is de laatste keer. Is een nou, dan ben je toch wel een beetje een overgevoelig type. dat je Ja, dus ik heb geen pijngrens. Ik voel gewoon alles meteen binnenkomen ook gewoon. Echt <laughs> elke dag in het drama. Nee, ja. maar uh, ja, zo hou je lichaam toch een beetje op to date Dan weet je lichaam van: oh, oh, die virus, oh, dan moet ik ook even. Dus zet ik wat legertjes daarin, dan, daarin, dan zet ik daarin. Oh, daar heb ik gelegen voor. Doe ik daar boeren. Die, op die hoek van het lichaam doe ik wat boeren. Met, met stroopbalen. Niet aansteken nog. Niet aansteken. Wachten op het laatste moment. En, uh, dus dan is je lichaam gewoon helemaal weer geüpdate. Ik denk dat het op zichzelf oh, niet. Of ja, ja. gewoon ziek zijn hoor. Dat hoort erbij gewoon. Nou ja, Ik heb wel gehad dat ik gewoon uh, enorm, enorm belast heb gehad. Van hooikoortsen zo afgelopen okay. weekend. Ik wil niet zeggen dat ik ergens last vind. Hè? Maar ik heb ja. wel het gehad. Dus ja. dat is wel belangrijk. Maar goed. Het, zelf uh, kijken we nog even de wereld in. En waren alleen berichten over onder andere. Ja. Wat had Rutten allemaal weer gezegd. Je had uh, onder andere gezegd dat hij natuurlijk uh, 500 euro zou geven aan tegemoetkoming aan arme gezinnen. Die hebben we toch heel erg, erg, erg zwaar. Dus je zegt van nou, dat geven we dan. En dat ging uiteindelijk niet door. En toen uh, zou er ook nog weer uh, uh, een extra 500 euro komen uh, voor energietoeslag. Nou, ik weet niet of die wel gaat komen. Dat schijnt nu ook uh, niet te kunnen. En nu wordt er volgend jaar gekeken of er misschien een soort tegemoetkoming komt... Maar hij zegt, ja, we hebben al 6 miljard extra uitgegeven ter compensatie van allerlei zaken. En dat is de hoogste in Europa. Dus ik moet het nog even zien. Allemaal luchtballonnetjes het afgelopen jaar. Nou goed, ik, zit in, ik, ik hoef dat geld niet hoor. Zeker niet, maar ik, nee, sommige nee. gezinnen zitten toch wel erg krap. Ja. Ik zag gisteren ook opnieuw, sommige mensen hebben dan in één keer een uh, energierekening... die is per maand gewoon 100 euro duur. Ja, dat is veel. Dat, dat is echt veel. veel. Ja, als je, ja, je het het hebt er gewoon massa Als je inderdaad bijvoorbeeld inderdaad blokverwarming hebt of zo. Dus, uh, kijk, dan is er ergens één iets en dan wordt dat water gewoon rondgepompt. En uh, ja, dat scheelt dan in plaats van dat je per huis ja. helemaal moet aanjagen, weet je Dus uh, ja, het scheelt wel. Het scheelt zeker. Maar ja, ja, ja, ik kan er ook niets aan doen. Ik, ik vind het heel treurig. Ja. Ja, ja, ja, gewoon even afwachten hoe dat verder echt, gaat. Het echt zielig Met het gas en uh, zonnepanelen en uh, dan kan het net weer niet aan. En, oh, we zitten helemaal in een crisis, dames en heren. Goed, oh. straks de geschiedenis. Het tweede gedelte van het radioprogramma het is vandaag natuurlijk uh, 2 juli. De ja. dag van de UFO's. Acordeer, To Door Sun in mijn club. Nieuwe single uit Wonderful Life. Zo moet je er ook eens even in staan, gewoon. Ja, maf. Dat je gewoon denkt van. Nou ja, twee jaar geleden zaten we in een hele andere. Oh ja, ik zie af en toe filmpjes van mezelf nog. Ik film altijd alles. Uh, en dan zie ik mezelf met een mondkapje En En denk van. Wat, wat? Oh ja! Dat was ik helemaal vergeten. Wat een gekkigheid, gewoon. Nou goed, goed nieuws van de afgelopen week. En wij riepen het een paar weken geleden al. Want ben je dan toch ook ontzettend een grote loser. Echt, om een reclame te maken voor de staatsloterij. Of van de lotto William weekend miljonairs. Of van die gokbedrijven. echt Dan ben je groot, hè, bekend en, en, en, en verstandig. En dan ga je, je aanmelden. Of dan word je gevraagd voor zo'n reclame. Dan doe je daaraan mee. Dat, echt, dan vind je je een loser. Nou goed, even tot hier. Ik weet niet of je het programma hebt gezien. Met, uh... Uh, Woe en Van der La de Laan. Die hadden ze wel flink te kakken gezet. En die hebben natuurlijk overal posters opgehangen. Met middelvinger. en nog een, een stukje tekst of wel iets. Uh, losers hadden ze erop gelopen pakken. En nu wel uh, afgelopen week. Ja, de bekende sterren verd verdwijnen van de televisie. Uh, voor de reclames voor goksites. Dus dat is uh, uh, ja, onder andere Sjaak Zwart. Gast, wat, wat heb je in godsnaam in je hoofd gehaald? Wesley Snyder, Wim Kieft. Waarom heb je godsnaam eraan meegedaan? Goed, het was lachen nou, van de vier Ik ben brillen? ook maar niet hoeveel ze er even voor kregen gewoon. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. maar het is meer van, Je bent een verstandige mens, dan ga je daaraan meewerken. En dan denk je bij jezelf, die gokbedrijven... Ja, ik weet niet, je moet maar eens naar Argos luisteren... of Zembla geloof ik, die hebben een uitzending overgemaakt. Je legt er dan even uit. Ja, wat doen die gokbedrijven dan? Ja, als ze zien dat jij wat meer gokt dan normaal... dan gaan ze je een mailtje sturen. En jij als gokker denkt, leuk, bedankt voor het mailtje. Piep, delete. Of ja. ze gaan je een keer opbellen, maar dan bellen ze je pas alleen op als je uiteindelijk stopt. Dan gaan ze vragen, waarvoor stopt u? Oh, dat vind ik wel jammer. Dus uiteindelijk doen ze helemaal niet aan preventie. Het gaat natuurlijk wel een eigen uh, klant ook gewoon behouden. Maar goed, het is, uh, dit, is, dit is een goede stap in de goede richting. Ik denk van ja, straks ook nog wat minder reclame. Sommige gemeentes uh, gaan die reclames ook niet meer ophangen in die in die ABRI's. Dus dat is ook wel een goeie, goed punt. Ja, ja, ja, ja ik, ik vraag het wel gewoon af. Want iedereen verdient er geld mee hè, die die uh, advertenties doet. Hè? Die, die gasten van voetballen ja. verdienen een lekker centje ermee. Die krijgen misschien wel uh, 10.000 euro als ze uh, ja, een naam lenen. Ja. En uh, die ABRI's, ja, die zeggen ook van nou ja, het is reclame. En had je idee, die dingen ja. zijn weer verhuurd. En uh, ja, zo, zo, zo verdient iedereen ermee. Ja, en de, de staat pakt ook nog wat geld vanaf. Van de reclame, van ja. de belasting. Dus iedereen nog. blij. Behalve al die mensen die inderdaad hartstikke verslaafd raken. De, ja, uh... en als je die mensen hoort hoeveel, hoeveel duizenden euro's... in de eerste paar weken op verschillende sites hebben wegge, weggespeeld. Die je denkt, jezus. Nou ja, het gevaarlijkste vind ik uh, nog niet eens die reclames op tv. Ik vind meer... Als je nou continu dat je die reclames hebt. Want je hebt al sowieso reclames voor spelletjes op je telefoon. Ja. als je nou continu dan één uh, keertje klikt misschien en dan heb je wat. Of zo. Want dan doen ze natuurlijk zo dat je de eerste keer uh, ja, uh, vijf euro wint of zo. En ja, nou, ja, daarna ja. ben je tien euro kwijt. Ja. En dat je daar dan denk ik. Oh, die ik tien ook terugwinnen, verdorie. En dan, uh, ja, voor je het weet, zit je in, in die vuik. Hè? In, uh, van, van, van dat je denkt: ik wil meer, ik meer, meer, meer. Het gebeurt sowieso, maar ik heb je 20.000 euro weggespeeld. Echt, je klet even niet op. Toch? Nou, ik kan me er niks meer voorstellen, maar... 20.000 ik vind het, ja. Ja, het is uh, onbegrijpelijk. Ik, de, waarschijnlijk, dit ligt zo ver bij mij vandaan, dat gokken. Ja. Mijn zoon kwam laatst, ik, ja, die had er iets met foto, of met toto, met voetbal. Koning toto. Uit... -to. Ja, zoiets. En nu had gaat hij meer... Had hij gespeeld en ja. had hij, ja, uiteindelijk had hij 20 euro gewonnen. En dan kijk ik hem aan en denk ja, wel leuk, maar hoe kom je daar dan op dan? Hij zegt, ja, vriends had hadden gespeeld. Die zegt, wat doe je mee. En denk ik, jeetje. Dus die kunnen we ook nog tegen elkaar dan uh, met die uh, Toto. Oh, dat uh, weet ik toen. allemaal niet. Zover heb ik me niet ingelezen. <laughs> want die, ik vind Zo het al vol. met die spelletjes dat je. dan kan je de, de weer uh, uh, uitrusting kopen. Equipment, uh, de, uh, dat je een betere bijl hebt en al die dingen. Nou, ja, maar dat is weer iets anders. Jeetjes, ja, maar dat is ook, uh, dat is ook allemaal geld. Wat je, want dat, dat is eigenlijk ook een beetje gok, hè? Dat. Nee, dat is gamen. Dat is ja, maar, maar er, er, er wordt ook een hoop geld. Uh, ja, zeker. In de game ah, wordt meer geld verdiend dan met uh, speelfilms. Ja, sowieso. Nee, maar, maar gamen, dat, ja, dat is ook een verslaving. Maar ik weet niet of je dat heel veel geld gaat kosten. Dat, dat wegspelen van maar geld, dat is toch wel heel iets anders. Nou, goed, ik ben blij dat dit een goede stap is en, uh, en dat we binnenkort geen gok-reclames meer hebben, geen rookreclames, geen drankreclames, maar gesnoepreclames. Oh, echt waar? Ja, daar dat gaat ook. reclames toch voor vakanties? Nou, dus dat weet is de ik enige, niet. enige nog dan. Het lijkt me ook niet zo verstandig maar die, die stikstof er, er het... uitstoot. En met dat eindeloos vliegen. Ja, maar dan krijg je reclame voor uh, dat je een paard met uh, zo'n zo piepo, de klauwwagen, kan huren. Oh ja, van, dat is paard. Ja, ja die, had je alleen maar reclames. En die heeft dan een zakje onder zijn staart dat ja. niks op straat valt. Nou, maar ik ben reclames, regio reclames. Uh, re, uh, ja, regio netters ja. Dat je alleen maar vakanties krijgt in een straal van 10 kilometers om jouw postcodegebied gebied heen. Oh, dan krijgen wij uh, hier in Stadford... Rond reclame van al die strandtenten. Ja, echt oh. Kom eens een kopje koffie bij ons drinken. Of nee, ja. uh, huur eens een kamer bij ons. Uh, bij ons de bedjes. Als je nu vertrekt je, over tien minuten... ben je in de kamer aanwezig. Dan ja, nou, wordt ontvangen. Ik vind het wel verwonderlijk. Ik noem geen namen, maar nee. bij de ene tent heb je voor het hele seizoen... voor 50 euro uh, uh, heb je dan een bedje. Ja? En bij de andere tent is het gewoon 100 euro. Ja. Maar er is ook een andere tent weer. Dat heb ik ook gehoord. Dan is het dan, als je dat doet, dan, dan krijg je wel een gratis ontbijtje een keer. Nou, kijk. Okay. Dat vind ik dan wel weer grappig. Nou, ja, het zeggen. is wel klantenbinding. Ja, zeker. Getting started. Dat zal ik zeggen. Sam Fender... Ja, gaaf dit hoor. Getting started hier bij Toepakleefd. Het is zonnig. Herenzand, komt deze kant op. Vergeet even niet hè, met het parkeren. Dat is wel even, even dat je denkt, ik maar ga, ga me maar even heel erg anders zitten. Is car? Nou ja, waar heb je hem neergezet? Dat kan je soms niet meer terughalen. Ja, moet je een fotootje maken van de straat zeg ik altijd. Goed. We kijken nog even wat voor rare berichten wij allemaal kunnen vinden. Nou, maar kan je, op internet? je nog wel een pin geven, uh, een, pint. een een tip geven? Een tip, ja. Als jij met je auto ergens staat, dan ga je gewoon, uh, maak je iets van Google Maps open. en dan kan je op die plek waar je staat, kan je een pin neerzetten. Oh Oe, ja, die wanneer? Dan kan je wel vrij makkelijk weer terugkomen. Ja, snap ik. Zeker als je in onbekende steden bent, zoals Hamburg bijvoorbeeld. Hè? Ja. Daar was ik ja, Maar nee, het, is, uh, het is toch altijd uh, of maken foto van uh, waar je ongeveer was? Ja, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger, nou, dat is bijna wel twintig jaar geleden, denk ik, ergens met de auto had neergezet. En zo'n wild vreemde stad. En toen liepen we de stad in wat even eten. Nou, dit is ook niks. En toen daar naartoe en toen daar naartoe. En toen dachten we... Oh, waar stond de auto ook alweer? Dat is het echt niet meer, want de straatnaam nou, had ik niet opgeschreven. Nee, en het kan ook nog zijn dat het inmiddels donker is. Dan is het helemaal moeilijk, weet je ja. wel? Ja, dat waren oh. nog wilde tijden gewoon. Dan kon je echt de hele weekend op zoek gaan naar je auto. Oh. Toen heb je gehoord, nou, ik heb mijn auto gezocht. En gevonden, ja hoor, gevonden, was het weekend. Gewoon, ik lag gewoon gewoon. Af en toe biertjes gekocht onderweg. En even eh, een tukje gedaan. En weer doorzoeken. Ja. Nou, ja. Vreselijk, vreselijk. Ja. word er helemaal naar van gewoon, ja. dat het idee. Uh, uh, ja, yeah? leuke berichten. Ja? De, de, de, er is dus uh, een verdachte van wiethandel. Die uh, moest voor de rechter verschijnen. Want hij reed met on, ongeldig rijbewijs. en hij had, was illegaal bezit van marijuana. Maar hij is vrijgesproken nadat hij zijn misdaden bekende. Maar ja, de man werd vrijgesproken. En uh, als hij pas in, weer in de auto zou stappen nadat hij een geldig rijbewijs had. en eenmaal op de parkeerplaats, besloot de man toch gewoon in de auto te stappen zonder nieuw rijbewijs met ruim 30 kilo marihuana en bijna 10 kilo huh? marihuana-extract. En de, de, de Massachusetts State Police die meldde al... dat de agent Michael Provoost de verdachte in de auto zag stappen. En bij het doorzoeken kwam dus alles naar boven... en de man is weer in de boeien geslagen... en opnieuw naar de rechtszaak gebracht... waar hij zijn dag begon voor dezelfde aanklacht. U bent weer terug, ja. ja. Maar wat, ik, ik weet nou niet of het nou dezelfde dag was. Dat zou helemaal leuk zijn. Van, ja. Oh! Bent hij daar weer, meneer? Ja. ja, ze hebben toch iets meer gevonden, gewoon. Ja, ja. Om dit ja. uit te laden. Kan je zo hebben, hè? Ja, zeker. Nou, ik, ik las vandaag een stukje in de krant, het ging over uh, politie in Frankrijk. Uh, je hebt een man, en een man was redelijk opstandig, hebben ze wil aanhouden. En uh, uiteindelijk hebben ze een peperspray papers, en uh, stroomstootwapens bijgebruikt, okay. waardoor de man buitenwesten raakte. En uh, uiteindelijk, uh, ja, raakte hij toch een beetje. Uh, een hartslag gekwijt uh, En toen uiteindelijk hebben ze hem geprobeerd te reanimeren. Maar uiteindelijk is hij overleden. Oeh. De combinatie dus van pepperspray... en van uh, een, een stroomstootwapen... is niet de juiste combinatie. Nou, misschien had hij ook wel een slechte gezondheid of zo? Dat zou kunnen. We moeten ze even. Misschien had hij... Hij was dan niet gevaccineerd. Ah! <GAS> Of juist wel. En dat, die combinatie. Ja. wordt er, ook nog. Dit, wat er goed, steeds is, Ja, we <laughs> Dat is allemaal wel heel spannend hoor tegenwoordig. Jazeker. Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Ja. Maar goed. Het is heel triest dat deze man door de politieoptreden om het leven is gekomen. Zeg, maar. Al, die plek op mijn been. Ik, ik, ik, ik vertelde net dat, dat ik een jez, grote ja. muggenbeeld heb met me in het midden. Geen foto's op internet. Een soort vocht of zo. Weet je wel. Nou, die is een beetje ontstoken. Ja? Maar we zeggen. Als het maar geen apenpok is. Of is het een reactie op een boosterprik. Oh. Ja. Dat kan ook nog. Of weet je wel, vannacht waar je geweest bent? Of ja. ben voor een paar uur ben je opgehaald geweest? Oh, dat kan ook, dat weet ik niet meer. Wat is vannacht namelijk wel? Ufo-dag. Oh. Ja, ik ben, misschien ben ik even opgehaald naar boven. Ja, ze hebben je even onderzocht. Oh. Ze wilden even weten hoe de mensheid is. En dan uh, flikkeren ze gewoon ergens zomaar weer uit, uit, uit die schotel. Nee. Van, nou, dan nou is het klaar. Oscar Lang en Wallace. Ja, Wallace. En het heet Never Been To LA. Ik zie een heel, video, heel droog videoclipje bij. Dat is dan rechtop geschoten met een mobiel. En dan zie je ze dus rijden door LA en heel melig gaan doen. Gewoon de twee verliefden, eh, uh, een verliefd stelletje bij elkaar die dan LA aan het ontdekken is. Ik moet zeggen, ik ben ook ooit in LA geweest. 1993 volgens mij. En toen hebben we ook nog een aardbeving meegemaakt. En toen dus we weg in een heel goedkoop hotel. Met kakken, Met Van die uh, hardwoorde uh, bandjes die helemaal heen en weer gingen ook? Nee, dat volgens mij niet. Oh. Maar, dus uh, lijkt me dan wel erg spannend. Ja. Als het heel dun is allemaal, weet je. Ja. Dat je het helemaal heen en weer ziet gaan. En dan ging je naar de, de receptie. En, en de, de, de, dan zag je niemand en dan klopte je. En dan kwam er iemand. Die lag dan zeg maar achter de balie lag je te slapen. Maar die had echt een heel lang dienst. Ja, dat was een sta stoel En als je op een knopje drukt, dan... Had u, had u me nodig? Ja, ik had een vraagje. Ik had ook nog wat te drinken gekregen hier. Waar is de ijswokjesmachine? Ijs ja, die heb ik net opgemaakt, zei hij dan. Nee, dat waren leuke tijden. 1993, dat was toch een heel andere periode in L.A. Ja, ik vind het wel altijd fantastisch dat ze... Uh, in, in dat soort uh, dingen dat ze van die ijsblokjesmachines hebben. Dat hebben we hier nergens? Nee, zeker niet. Nou, We spreken zo in deel 2 van het radioprogramma met geschiedenis. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9.